ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur begint een deel van de Tweede Kamer aan een debat over Gaza. Leden van de Buitenlandcommissie zijn er speciaal voor teruggekomen van vakantie... De missionaire kabinet zei vorige week dat zij met maatregelen komen tegen Israël. Twee ministers zijn niet meer welkom in Nederland. En de ambassadeur wordt op het matje geroepen. Vooral linkse partijen vinden dat dat niet ver genoeg gaat, zegt politiek verslaggever Ewout Kivit. Daarmee gaat Israël de koers echt niet verleggen, zeggen zij. En ze willen dat Nederland eigenlijk bijvoorbeeld net als Frankrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. En dat Nederland echt sancties gaat nemen die Israël pijn doet. Dus bijvoorbeeld een volledig wapenembargo instellen. Wapens ja, meer leven aan Israël. Het demissionaire kabinet vindt dat dan weer te ver gaan en zegt dat Nederland al een koploper is als het gaat om maatregelen tegen Israël. Vrouwen die een abortuspeel willen, kunnen bij steeds meer huisartsen terecht. Sinds 1 januari hoef je daarvoor niet altijd meer naar de abortuskliniek of het ziekenhuis. Zo'n 400 artsen hebben een cursus over de abortuspeel gevolgd... en mogen die daarom nu voorschrijven. Volgens deze expert is het een stuk laagdrempeliger daardoor. 56 van de vrouwen die onbedoeld zwanger zijn... gaan als eerste naar een huisarts. De huisarts heeft vaak de vertrouwensband en het maakt ook dichterbij. Dus vrouwen die verder weg van een kliniek wonen, die kunnen dichtbij terecht. Bij ongeveer 3% van de huisartsen kunnen vrouwen nu terecht voor een abortuspil. En Jos, van 76 jaar uit Schijndel, is vanmorgen begonnen aan een opvallende uitdaging. Hij gaat namelijk kruipend naar de kroeg in zijn woonplaats Schijndel in Brabant. Die is niet bepaald om de hoek. Het is een tocht van drie kilometer. En dat allemaal op handen en voeten dus. Jos legt uit hoe hij op dit idee is gekomen. Ik ben de wandelaar en ik zeg, ja, ik zou wel eens een keer een beetje willen kruipen. Hoor. Ik heb het wel een beetje van de nezen op. Hè? Ah. En toen <laughs> ben ik eigenlijk zo begonnen. Ah ja, nou zit ik er een vast. Ja. ja, Jos, die zamelt met zijn kruiptocht geld in voor twee goede doelen... die zich inzetten voor kinderen in Schijndel. Het weer, behoorlijk wat zon, later zijn er meer wolken... met vanavond kans op regen, tot die tijd droog bij 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDW. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... staat Fiede tussen knopend Rotterpolderplein en Badhoevedorp 6 zes kilometer met ruim 20 minuten vertraging...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 It's wrong.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 Uit Zandvoort ZFM, Zfm.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 And my day Is ZFM 106.9 FM yeah, yeah, yeah, yeah. I've for me wow. TV